zonder dat daar voor een van de verantwoordelijke commandanten verantwoording is geroepen. We denken alleen maar aan de brandbombondementen op Hamburg, Dresden, Cottbus en noem maar op. Die, zee, die steden zijn met de aardbodem gelijk gemaakt. We denken alleen maar aan de atoombomb Hiroshima en Nagasaki, wat honderdduizenden mensen het leven heeft gekost. En we denken aan de viesbeuk van Bomber Harris waar Noten Beten een standbeeld staat voor in Londen. Dat Dat stad dat moet weg, want Harris is een vieze smeerlap. Hey! Voor de rest zien we nu in Irak het verzet groeien tegen de Amerikanen en tegen de Anglo-Amerikaanse krachten die daar bezig zijn. Een vuist ballen tegen, nou ook onze troepen zijn daar geweest, de politiek van wij gaan jullie alleen vertellen wat er moet gebeuren. De Amerikanen worden geconfronteerd met een bevolking die zich liet naar ke ketenen met een bevolking die dapper is, die trots is op hun afkomst. En dat zien wij ook in Iraq en in Iran. En Iran heeft een verstandige president, genaamd Ahmed Didijad, die, die het left heeft om tegen de wereld te zeggen, kom op of jullie durven, als jullie binnenvallen, staan er 30.000 zelfmoordenaars klaar die ons oplazen. Dan zullen jullie ruiten wat jullie kunnen. En Ahmed Didijad heeft gezegd, ons land, Iran, wil kernenergie maken. Kernenergie, wat we nodig hebben voor vreedzame doeleinden. En het bezetters en agressors van de grenzen af te slaan en hen te confronteren met een strijd die mondorgeloos hard zal zijn waar Irak zelfs een kinderspel zal zijn wij hebben momenteel in Nederland wederom voor de tweede keer als eerste politieke partij in Nederland een heel duidelijk standpunt een statement neergezet dat wij niet wensen te staan achter de volgelijke politiek van dit kabinet om onze troepen wederom te gaan steunen met een inval die Daar. Wij willen dat de troepen in Afghanistan direct naar huis worden gehaald en geen ondersteuning meer verlenen aan de Anglo-Amerikaanse bezettings- en agressiepolitiek. Wij wensen dat de mensen van ons leger worden ingezet om illegale uit ons land te trappen en bij grenscontroles door te voeren en niet een zinloze oorlog daar te voeren waar onze mannen en vrouwen slachtoffer van worden. Het kost de Nederlandse schatkist 800.000 euro per dag om dat op een gegeven moment te betalen. Wij hebben dat geld niet en we kunnen dat geld veel meer voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor de bejaardhuizen waar ouderen van vandaag iedere dag nog tekort komen. Wat wij nu zien in Nederland is een regering bestaande uit een stelletje lafaards die zich weer verschuilen in van ja, wij kunnen nu met de Partij van de Arbeid in de regering. Op welke basis Nederland is deelgenomen aan die waanzinnige oorlog? Dat er honderdduizenden mensen de dood in heeft jaar? en waarom hoe de mensen uit Irak zijn gevlucht en zitten in de buurlanden daarvan. Daarom durft de Partij van de Arbeid je ballen te tonen en te zeggen wij gaan wel die enquête houden. Nee, want dan worden ze geconfronteerd met een onderzoek, uitslag waarin zal staan dat het op basis van leugens en betrokken is gegaan. Zoals Dat zien we nu momenteel ook in andere landen gebeuren. In Irak zit een president, die heet Malaki, het is gewoon Amerika. En dan dat ze zeggen over jou, dat is de grootste vriend van Bush. Werkelijk, Balkenende zit op de schoot van George Bush. Als George Bush. Vla